Het politiebureau ligt vlakbij het president Shilbalais en het ministerie van Defensie. Het was de tweede aanval van de Taliban in Kabul in een maand tijd. In Iran mag de hervormingsgezinde krant Estemat weer worden verkocht. De Iraanse censuurdienst heeft het verbod dat sinds maart vorig jaar gold opgeheven. Het verbod was ingesteld omdat de regering geïrriteerd was over een vraaggesprek met de hervormingsgezinde oud-president Ghatami, Die zei in dat artikel dat Iran in een crisis was gestort door de herverkiezing van president Ahmadinejad.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 Wel nou is het leuk om een extra lange uitvoering van een plaats te draaien. Zo deze plaat uit de jaren 80. Bijna 6 minuten lang je de Cook, Robin. En The promise you made. ZFM. Voor Zandvoort en de regio. En daarmee weet het ruim, na, ruim, ruim, ruim Ui. na 4 uur. Ja. Welkom bij De Ruro weer van Zandvoort op zaterdag. Ja, en in het laatste uur natuurlijk rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week. Dat uiteraard in het kader staat van Vaderdag. En luister naar de titel...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 subject.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 felt my heart melt cause I knew I loved you more We're than life like itself into my knees and I begged the Lord please let me be a good daddy all he needs love knowledge discipline too I pledge my life to you just uh, the two of us we can take it if we try just, just me and you us. just me and you just the two of us <laughs> just the two of us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 I'll you.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 Just two me and you, us. just me and you, just the two of us. Just us. Taking the world, two of us, sniffing the moon, building uh, chesses uh, in the sky. Just the two uh, of uh, us, uh. you and I. True that. Dat was Wil Smit op de Zalvoortse Radio met Just the Two of Us. Nou, we hebben het al een paar keer vermeld in dit programma. Vandaag spinning on the beach op het Salvoortse Strand bij Club Nautique. En voor ons is daarbij aanwezig Roy van Buringen. Roy, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Rob en Albert John. Ja, live vanaf een winderend strand, kan ik zeggen. Net als de vorige keer bij Mango's. Maar ja, het zit hier wel in bij Club uh, spinning on the beach 2011. Uh, speciaal voor de uh, Clinic Lounge De stichting die uh, ja, entertainment vooral verzorgt in het, in het ziekenhuis voor kinderen. En uh, wat eigenlijk wel heel erg uh, gewaardeerd wordt als het voor de kinderen. Daarom hebben we ook hard geld nodig, uh, vertelde de organisatie. En daarom organiseren ze dit jaar een speciaal Spinning on the beach voor de uh, Clinic Lounge En elk jaar een ander goed doel. Met vorig jaar de Gucci Foundation en dit jaar dan de Clinic Lounge.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 met spinnen dan uh, is er altijd een eindfeest. Uh, daar gaat ze natuurlijk uh, volop uh, eten. Want uh, ja, eten doen ze amper uh, op zo'n fiets de hele dag. We hebben af en toe een appeltje toegeschoven van de organisatie en een fles water en uh, daarop moesten we het doen en uh, dat lukte aardig. En, uh, in ieder geval na de fietsen gaan zij uh, door naar de feesttent, want er is speciaal uh, vanwege de weer een feestent opgezet uh, en uh, daar zal dan een eindfeest met een barbecue plaatsvinden. Dus uh, al deze mensen die mee hebben gegaan hebben inschrijfgeld geld betaald. ...en dat inschrijfgeld gaat naar, uh, ja, naar de kliniek langs. Kijk, een goed doel uh, weer wat gesteund wordt uh, door spinning aan de bits op het uh, Salfords strand. Alleen een vervelende vind ik voor die mensen Royce, ze fietsen zich helemaal te pletter... ...maar ze komen geen meter vooruit hè? Oh, nee, het ziet, er wel, het ziet er ook best wel grappig uit. Van, van een afstandje staat dat. Uh, de, kijk, het enige kritiekpuntje wat ik heb... ...dat de muziek best wel hard staat. Ik denk uh, persoonlijk als jij uh, de hele dag aan fietsen staat... ...dat je uh, gewoon pijn aan je oren hebt... Als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 Dankjewel, Roy. En wat heeft hij ook een vervelende job, hè? Zo in de buitendienst nou. van CFM. Moet je Hari gaan proeven en zo bij Talassa. Jongen, jongen, jongen. Jonge, jonge. hey, je moet eerst even fietsen, hè? Eerst, eerst even fietsen, ja. Even. Ik hoop wel dat Roy vooruit komt. Hè? Anders blijft hij daar bij Nautique. Dat is ook niet de bedoeling, niet. Is hij wel lekker aan het spinnen, maar dan komt hij gemeten vooruit. Hier is Third World en Nautique van Love. Now that we found love. Six, six, six. Ook zo'n plaat die weer eens uh, leuk is om te draaien op de Zonvoorts Radio. Deze fantastische Springfield Jordan in privates.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 De KD kunt u dan ook bellen vanaf de, vanaf de 24 ste Ja, vanaf de 24e. En telefoonnummer 057-18456. Indien er meer dan 88 aanmeldingen zijn, zal er gelood worden voor deelname. Het is elk jaar compleet afgeboekt, volgeboekt. En het is altijd een geweldige dag. Uiteraard. Een geweldige baar van de Kennemer Golf Country Club.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 Is ZFM. Bij CFM, de ANWB Verkeersinformatie. Ja. Om die jongens een beetje te supporteren, draaien we deze plaats van Gino, Vanelli en People can Move. Nou, Roy heeft net gemoved van Club Nautique naar Thalassa. En ja. daar is het Haringhoppen vanmiddag. Ja, ja, ja. Mijn komt zit in mijn schoenen, ondertussen. Um, ja, bij de Haringhoppen ben ik nu dus zo vanaf twee uur begonnen bij Thalassa aan Zee.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 Ik moet het er helaas zelf gaan doen. Ja, heeft hij wel ja. voldoende haring voor al die mensen die daar zijn? Ja, ik druk niet heel graag een haring, maar ik zie nergens haring meer. Huh? Dus ik denk dat het binnen een uur of anderhalf uur gewoon meteen op is. Vorig jaar was er natuurlijk uh, ook een groot vertaling ook binnen een uur op. Dus ik denk dat het dit jaar ook weer gebeurd is. Dat het, uh, ja, er zijn gewoon uh, zoveel mensen op afgekomen. Ik had het net over 100 man, maar ik schat hier op uh, 250 of zo. Ja,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 ook hartstikke gezellig. Heel veel hoop te doen op het, zand van het strand bij Telassa. Ja, heeft hij ook nog een beetje met het uh, weer van vandaag uh, rekening gehouden? Ja, ik zou je vertellen, er staat uh, net als uh, bij uh, Matiek, staat er hier ook een mooie party, tent waar mensen onder kunnen schuilen als het regent. Maar het is zo druk dat ze allemaal niet in die tent passen. <lacht> okay. Binnen zit vol, buiten zit vol. Het is weer een succes. Nou, het feest uh, gaat daar nog wel eventjes uh, door, Roy. Ja. Ondertussen zie ik uh, jouw collega's binnenkomen bij de studio. Ja, zeg maar dat ik geen haring bij me heb. Nee, dat wou ik zeggen. Ik neem een paar <laughs> haringen mee, maar dat gaat niet meer lukken.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 Evenement op evenement en vanavond gaan we dorping met zomer natuurlijk hè, naar het midzomernachtfestival We doen het gewoon opnieuw. Ja zeker. Hier is Steely den Dan ik, nou, is het de Haring of is het toch wat anders? <laughs> uh, nee, die is zeker. Roy van Buren is in de studio aanwijzig. <laughs> You're the Frankie Valley and the Four Seasons. en uh, Oh, what a night. Hoog tijd voor het gelicht van de week. Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken in mijn mond.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 Centrum van Salvoort. Dan barst het los Midzomernachtfestival met maar liefst Vijf podia in het centrum Het is allemaal gratis uh, toegankelijk Dus uh, ga er even gezellig heen en geniet van de diverse soorten muziek En dan hebben we geen regen nodig Nee we hebben geen regen nee, nodig nee. niet en Vandaar dat we deze platen voor je draaien Van Blind Melon en No Rain No Rain no no We rain. willen geen regen en we het zo. Ja we zijn, er, we zijn er alweer bijna ja, Het zit er alweer op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 Martin en Tom Tomchik, renger van der Zanderstel, zal starten vanaf de dertiende plek. En alles is morgen vanaf twee uur te volgen via de ARD. Dankjewel weer Albert-Jan. Graag gedaan Rob. Ook weer een mooi gedicht vandaag. Ja, trouwens. Dat is echt voelig hè. Dus mochten mensen nog een gedicht hebben. Ja, stuur, stuur hem op. naar Redactie at meteen entertainment voor you. Heel veel plezier met dat programma. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan en bedankt voor het luisteren. Dag. Tot dan. Things in love or bite.